3 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Het NIBUD gaat uitrekenen wat de gevolgen zijn voor de koopkracht van de maatregelen in het regeerakkoord. Het instituut doet dat op verzoek van de oppositie met steun van VVD en PVDA. Behalve het NIBUD moet ook het kabinet de effecten van de maatregelen op een rij zetten en die uiterlijk morgenmiddag aan de Kamer melden. De Kamer bepaalt ook morgen of er genoeg informatie is... om overmorgen het debat over de regeringsverklaring te houden. VVD-fractievoorzitter Zeilstra wil het debat het liefst donderdag laten doorgaan. Maar hij voegde er wat aan toe. Als morgen, en die toezegging zeg ik nu al... de oppositie zegt, dit is voor ons onvoldoende. We hebben behoefte aan nadere doorrekeningen. Gaan we dat als VVD niet blokkeren? Maar dat lijkt me de juiste volgorde. Want het is gek als we het kabinet, de regering niet eens de kans geven... Om op basis van de cijfers van het regeerakkoord en het Centraal Planbureau en dergelijke te antwoorden, en al op voorhand zeggen dat we eigenlijk de cijfers die eruit komen niet vertrouwen. En misschien wordt het debat uitgesteld tot volgende week. De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney heeft zijn stem uitgebracht. Romney stemde samen met zijn vrouw Anne in zijn woonplaats Belmont, een voorstad van Boston in Massachusetts. Hij ging daarna op weg naar Ohio en Pennsylvania... voor de laatste campagnebijeenkomsten. President Obama stemde twee weken geleden al in zijn thuisstad Chicago. Hij wilde daarmee het vroeg stemmen bevorderen. Zijn vicepresident Joe Biden stemde vandaag in Delaware. In de staten waar niet vooraf gestemd kon worden... zijn nu ook de stembureaus open, zoals in Virginia. De politie heeft in het hele land invallen gedaan in hennepkwekerijen. In 40 kwekerijen zijn in totaal 11.000 hennepplanten ontdekt... met een straatwaarde van meer dan een miljoen euro. Tot nu toe heeft de politie 20 mensen aangehouden... en onder meer auto's en 100.000 euro in contanten in beslag genomen. De politieactie richt zich verder op het vervoer van hennep. Langs verschillende snelwegen bij de grens is de politie bezig met controles. De drugsactie duurt nog de hele dag. In Zuid-Afrika zijn de eerste bankbiljetten... met de beeldenis van oud-president Nelson Mandela in omloop gebracht. Op de nieuwe biljetten staat op één kant... een afbeelding van het gezicht van de voormalige ANC-leider... en op de achterkant staan afbeeldingen van de Big Five... de leeuw, het luipaard, de neushoorn, de buffel en de olifant. De komst van de biljetten was in februari al aangekondigd. De eerste die de biljetten gebruikte was de gouverneur van de Nationale Bank in Zuid-Afrika. Ze kocht iets in een winkel in Pretoria. Volgens haar is Mandela erg blij dat zijn afbeelding op de biljetten staat. Oudwielrenner Michael Bogart reageert fel op nieuwe beschuldigingen van doping. Volgens NRC Handelsblad staat zijn naam vermeld in een Oostenrijks proces voor baal. Daarin brengt de Weense dopinghandelaar Stefan Matschinger... Bogert twee keer in verband met verboden bloedtransfusies. Volgens Bogert klopt er niets van het verhaal. De zaak is nooit met hem besproken. En in de stukken komt zijn naam niet voor, zegt Bogert zelf. Dan het weer nog toenemende bewolking. En vanuit het noordwesten regen het wordt 9 of 10 graden. Morgen grijs en regen of motregen het wordt een graad of 11. En ook na morgen is het wisselvallig. ANWB verkeersinformatie. Een vrachtwagenbrand op de A13 richting Den Haag zorgt voor 4 kilometer file. Tussen het knooppunt de Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Twee rijstroken zijn er nog dicht. Verkeer vanuit Rotterdam naar Den Haag kan het beste omrijden via Gouda. Door eerst de A20 te volgen, te keren bij de afrit Gouda... en dan de A12 naar Den Haag te nemen. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda die loopt vast... tussen de knooppunten de Terbrechtseplein en Ridderkerk over 4 kilometer. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel Geert Mak over het land in verval. Amerika, Joanneke van den Bergen, zij speelt agentje in haar nieuwe programma Politie. Fik Meijer, met hem spraken we over ontwikkelingssamenwerking. En Jan Schinkelsoek, hij scheelt een appeltje met Frits Wester... over de kwaliteit van onze verkiezingsdebatten. Straks onze dichter bij de dag, dat is vandaag Ton Luijten. Ja, Geert Mark, er is ook een, een audioboek gemaakt van jouw boek uh, Reizen zonder John. Laten we even luisteren naar een Fragment. Detroit leek te slapen toen wij er op 7 oktober 2010 binnenreden. Het leek er zondagochtend half negen, maar het was donderdagochtend half twaalf. Dat is de ramp die deze stad heeft getroffen. Het is een moderne spookstad geworden. Het postmoderne Tsjernobyl van de Verenigde Staten. Het hoofdkwartier van General Motors en het Renaissance Hotel... domineren met hun luxe glazen torens de binnenstad... Maar de trottoirs zijn leeg, de normale winkels en hotels dichtgetimmerd, de kantoorflets gekraakt, de parkeerterreinen vergeten. Ja, waar kenden we die stem ook alweer van? Job Cohen, hè? Ja, ja, ja precies. Nee, dus Job, Job Cohen is eigenlijk de, de beste voorlezer. De beste voorlezer. Dat, ik bedoel, hij kan dat had hij beter kunnen. in de loopbaan. Ja. Hij is een klinkt, hele goede burgemeester van Amsterdam. Het klinkt, het klinkt, het klinkt somber. En dat is, dit, niet alleen het fragment is somber. Het is ook een beschrijving van, eigenlijk van, een, van een land wat ooit uh, ja, optimistisch was... waar de ontwikkelingen plaatsvonden. Maar dat is niet meer zo. Ja, het is natuurlijk. Ik moet eerst zeggen. Het land het is heel ingewikkeld. Je moet dat net zo bijna Europa staat voor staat bekijken. Als je door de aardappelvelden van Maine rijdt, dan is het inderdaad niet zo best. Uh, en ook niet in Louisiana en in het zuiden. Maar in Texas gaat het fantastisch. Ja. En in hele stukken van Californië is het ook prima. En aan de oostkust. Dus het, het, het, het beeld is heel verschillend. Maar het land. Uh, wel hangt er stemming als je gewoon dwars door het land rijdt. En daarom begrijp je ook die onvrede wat beter van. Het gaat niet meer beter. Sterker nog, onze kinderen krijgen het ook slechter. En dat is echt heel nieuw voor Amerika. Ja, want dat was, het beeld was altijd, nou, ik heb het misschien niet zo goed... Exact. maar mijn kinderen, die kunnen studeren en nog de mooier ook Het van de American Dream was dat toch wel. En dat, voor een deel klopte dat ook wel. Niet helemaal, maar toch wel voor een deel. Hm. En nu daar zijn er allerlei statistieken, bijvoorbeeld... zelfs het bekende van krantenjongen tot miljonair. De sociale mobiliteit heet dat dan plechtig. Ja, die is bijvoorbeeld in Zweden <lacht> een stuk groter tegenwoordig... en waarschijnlijk zelfs een hele grote delen van West-Europa dan, dan in Amerika. Ja. Dan word je makkelijker miljonair dan daar. Ja, dat ja, dat, dat, dat kun je makkelijker omhoog schieten. Er zijn, nou ja, ik, ik, ik, ik zal nu in details treden, maar er zijn allerlei, bijvoorbeeld de kans hoeveel van de welvaart van de zoon is afkomstig van de vader? Hè? Hm. Dat is natuurlijk via mannen gerekend. Dat was in 1960, 5 à 10 procent. Dat is nu 35 à 40 procent. Hm. Dan zie je al maar hoe, wat, wat hoe doet de standenmaatschappij ontstaat. Ja, maar hè? wat doet dat dan met mensen? Worden ze dan ook allemaal? kwam je alleen maar sombere mensen tegen in dat soort gebieden? Of of? of... Nee, nou, ze hebben natuurlijk, om het bijna te zeggen, iets pathologisch optimistisch. Hè? En soms gaan mensen ook magisch denken, wat een beetje eng is. Uh, denken nou, het komt vanzelf al. Ze dus worden op een hele materialistische manier religieus. Uh, of Dat wil zeggen, um, als je gaat geloven, word je vanzelf rijk? Nou, dat niet alleen. Je hebt de kerk die het Heer geeft, mij dat de, de, de bankdirecteur verblind wordt, zodat ik toch nog een hypotheek kan krijgen. Dat is vrij realistisch, wordt daarover uh, gedacht. Maar wat mij opviel, ik ben net twee weken in uh, Californië geweest. Overal hangen grote uh, op, op, op autowinkels en zo. We fund everyone: He, no credit check. Uh, iedereen krijgt geld. En dat vind ik zo blind. Denk ik, kan het bestaan dat dat nog steeds zo wijdverbreid aanwezig is? Hebben we op de pof leven en het, ze hebben eigenlijk niks geleerd, dan denk je. Nee, het, is ook, nou, het heeft teel te maken met dat de middenklasse echt het zwaarder heeft gekregen. Dus er is natuurlijk als het ware een grote stofzuiger heeft boven het land gehangen. vanaf 1980 ongeveer. En er is geld naar de rijkste 1% gegaan. En dat begint de middenklasse heel erg te voelen. Eerst had je. Eén baan was voldoende, nu twee, twee beide partners werken. En vervolgens ga je buffers opmaken. Fase vier is schulden maken. En daar zitten natuurlijk veel van die gezinnen in. En dan hoeft het maar niet dat te gebeuren. Nee, maar Janneke zegt ook, van, zegt ook van, dat is fout gegaan, die economie op die manier. Is er dan niet het besef doorgedrongen, het moet anders? Bij sommigen wel, maar het past niet zo bij Amerikanen. Wij zijn gewend aan soberheid, spaarzin en het lot aanvaarden zoals het is. Amerikanen willen iets doen, iets maken. En dat heeft, is ook heel leuk. Uh, uh, het is ook fantastisch van ze. Maar het leidt ook ja, tot, tot een raar soort illusies. Het, het idee van diep ademhalen en teruggaan... en misschien wel accepteren dat dat het dan is... en daar iets van maken. Dat is een van de stappen die Amerikanen in de 21e eeuw... voor een deel zullen moeten gaan maken. Ja, Want anders en dan, lopen, dan, dan, dan vlieg, je, vlieg je kapot. Dat kun je als mens doen, maar dat kan ook een, een land doen. En dat gebeurt bijvoorbeeld... Amerikanen hebben heel veel moeite om het klimaatvraagstuk te accepteren... omdat het helemaal niet past bij de mythe van overvloed... waarop het land gebaseerd is. Uh, uh, het, ze hebben moeite ook om te accepteren dat niet de wereld, ook de hele wereld maakbaar is. Dat zij niet het enige beloofde land zijn. <lacht> wat ze heel lang gedacht hebben. Mm -hmm. Het exceptionalisme. Uh, maar zit hebben... het erin dat ze dat, die omslag gaan maken? Je hebt er doorheen gereisd, je hebt al die mensen gesproken, gezien, al die radiozenders gehoord. Gaat die knop om op een gegeven moment? Ik denk bij sommigen wel. Ja, het, het, deze verkiezingen is, is bijvoorbeeld wat dat betreft wel een signaal waar men heen wil uh, uh, welke keuze men begint te maken nou ja, met al verstoringen men... van geld erbij. Hoor, want als men denken? op Obama stemt, wat betekent dat dan? Dat je toch, denk ik, dat men uh, zeker dat geldt voor het buitenlands beleid... maar ook bijvoorbeeld voor de regulering van de banken... die heel belangrijk natuurlijk is als je het over die, die kredieten hebt... Uh, dat daar toch wel uh, vorderingen in gemaakt zullen worden. Terwijl Romney waarschijnlijk toch weer teruggaat... naar een George W. Bush-achtig beleid. Niet helemaal hoor, want het tweede Iraakse avontuur... zal niet zo zoveel plaatsvinden, maar... Delen toch wel. Dus voor het voortbestaan van het land uh, is Obama een betere keus? <laughs> ja, om het even te formuleren. De, de mede-gaan uh, uh, uh, uh, volgens mij, uh, uh, in, in, in, vanaf de afstand bekeken, denk ik ja, absoluut. De, de, de daar in elk geval, daar zit beweging in. Eigenlijk komt het op neer. Amerika, dat komt vaker voor. is een grootmacht die zich moet gaan consolideren. Die, moet, uh, die had een hele sterke plek in de wereld. En dat wordt minder. Het is helemaal niet verval, maar het komt meer op zijn eigen plek terecht. Zo, Amerika, was een beetje zoals het rond 1940 was. Nog steeds een grootmacht. Onder Obama zullen de Amerikanen daar meer aan kunnen gaan wennen... dan onder Romney. En ik denk dat bij Romney nog heel sterk de, de... en vooral zijn omgeving nog heel sterk de ontkenning speelt. Behalve het navigatiesysteem leggen we ook een iPhone... Oh, met een track and trace apparatuur in de auto. We hebben in ieder geval gekozen om de lokauto in hartjescentrum Amsterdam neer te zetten. We zijn nu de exacte locatie van de iPhone aan het bepalen. En dat doen we door... Die geluiden die je nu hoort. Dit is hem. Dan pak hem aan. je even wat laten zien? Je goed kijken hoor. Kijk, kijk, kijk. kijk. Daar kom je aanrennen. Nou ja. Die lijkt wel heel erg op jou hè? Nou, ik zou je vertellen. Je bent gearresteerd. Ja, Janneke van den Bergen Luister naar een fragment... uit het televisieprogramma Politie van afgelopen vrijdag. Je collega Thijs Zeeman had een iPhone in een auto gelegd... die vervolgens werd gestolen en hij spoorde daarna de dader op. Uh, want hij had apparatuur in die iPhone gedaan, zodat hij hem kon volgen. Hè? Ja, track oh, ja. and trace, heet dat heel hip. Track ja. and trace. Is dat een beetje de rode draad van het programma? Diefstal filmen en de daders opsporen? Nou, de rode draad van het programma is uh, nieuwe technische mogelijkheden... laten zien hè, die ook gewoon burgers kunnen inzetten... om hun eigen spullen te beveiligen en terug te vinden. Wij kunnen zelf ook onze telefoon beveiligen met een track... And tracing systeem. Zeker, zeker. iPhone, uh, of Apple heeft al een Find My iPhone software die je heel makkelijk kunt downloaden. Dit zijn iets meer geavanceerde uh, technische vernuften natuurlijk. Maar inderdaad, er zijn een heleboel mogelijkheden om je laptop of je iPad of je uh, je, je, je hondje, je kan het niet brengen, je kan het allemaal uh, beveiligen. En burgers zijn daar meestal nog niet echt zo van op de Dus dat willen we laten zien. Ten tweede uh, is het natuurlijk ook een, een hele actuele discussie van hoe ver mag je als burger gaan hè, in jezelf je verdedigen, in je spullen verdedigen. Er wordt ook binnen in het OM-discussie overgevoerd en nou die discussie willen wij een beetje verder uh, trekken. Ja, dat is de bedoeling van het programma, de discussie over wat wij zelf mogen doen aan onze veiligheid. Ja. ja. Ja. En even nog dat hondje, die heeft dan een chip in zijn oor of zo? <laughs> dat zou kunnen. Het zou, ik, ik, ik, ik maak meer een grapje, maar het kan. Bijvoorbeeld, volgens mij wordt de auto van Mark Rutte bijvoorbeeld ook continu getrackt en traced, waar die uithangt en waar die. Uh, zich uh, ophoudt. Ja, dan hoef je niet meer bang te zijn voor diefstal. Nee. In, in dit geval was het heel goed te zien dat jullie uh, die telefoon in die auto legden. Er kwam vervolgens de kranten jonge jongens, die keek een keer naar die auto en fietste toen door. Maar even later kwam die terug, pakte die een baksteel, nee, een, een stoep tegel ja, het zelfs. gigantische tegel. Die gooide die door de ruit en hij ja. nam die telefoon mee. Ja. De grote vraag is natuurlijk, had ook, was dit ook een dief geworden als die telefoon er niet had gelegen? Dat vind ik altijd zo'n wonderlijke vraag. Want oh. die telefoon ligt in een auto die niet voor jou is en het is niet jouw telefoon. Ja. Dus dan blijft het toch vanaf. Ja, zou ik zeggen. Maar kijk, um, dat zou je zeggen inderdaad. <laughs> dus dat vind ik altijd raar. Is het dan uitlokking? Nee. Je moet er gewoon met je, met je handen van allemaal spullen afblijven? Maar hè? we kennen ook allemaal het gezegde... de gelegenheid maakt de dief. Ja, maar het eh, Openbaar Ministerie heeft daar eh, ook heel veel discussie over gevoerd... de afgelopen tijd, omdat zij ook steeds meer lokmiddelen inzetten. En De rechter heeft onlangs bepaald dat ook als je fiets niet op slot staat... dat dat ook geen uitlokking meer is. We moeten gewoon weer een beetje af van het idee... Hè? als je maar één eh, slotje op je fiets zet... Ja, dan eh, is het normaal dat die gejat wordt. Nee, dat is niet normaal. Je moet gewoon van allemaal spullen afblijven. Ook als je fiets niet op slot staat. Ja. Want in, in dezelfde uitzending hebben jullie een jonge man... met een slijptol op, op pad Gestuurd ja. die een uur lang zit te slijpen aan een slot van een fiets. Ja. Een heel goed slot, want anders zou je hem sneller door hebben, lijkt mij. Ja. Of een hele slechte slijptol. Ja, dat kan ook. ons eigen slot natuurlijk, dus we hebben er iets langer over gedaan. Maar dat klopt, ja. En niemand, niemand die wat zei eigenlijk. Eén man uiteindelijk. Eén man van de veertig ja. voorbijgangers. Ja. Uh, wat zegt dat? Dat is bystander effect, dat is natuurlijk wel een bekend psychologisch effect. Ook als mensen doodgeschopt worden op straat, uh, staan mensen erbij en kijken ernaar. Of als er iemand gewoon dood ligt op straat, lopen mensen vaak voorbij. Uh, het zegt natuurlijk ook wat over het klimaat op straat. Je moet ook even teken nadenken voor je iemand uh, aanspreekt. Want voor je het weet heb je een uh, prikkertje, zoals ze dat noemen, tussen je ribben. Een mes, ja. Dat zeggen veel mensen die jullie interviewen ook. Even, ja, ik ga er wat van zeggen. Dan ja, ik nou ja dat begrijp ik ook. Ja. Dat, is, uh, dat is ook logisch. Je moet, ja, tegenwoordig toch, dat moet je toch even over nadenken. Is het ook bedoeld om ons op te voeden? Om wel in te grijpen? Om wel wat te nee, zeggen? Of... Nee. Het is, dit, is, dit was gewoon nou, puur... Dat is wel de toon. Van de fiets? al. Ja. Ja. Nee, dat was gewoon meer aantonen van: nou, dit is hoe het werkt. En we gaan daar ook in gesprek over met, met de advocaat uh, Mark Turlings, die bijvoorbeeld dat ook heeft meegemaakt. En die ook dat erkent. Ik was ook een, je wil een held zijn. Mensen willen een held zijn, maar als je een paar keer tien klappen krijgt. Uh, of een paar keer één keer tien klappen krijgt, dan denk je wel twee keer: nou, dat is gewoon het klimaat op straat. Daar willen wij helemaal niks mee opvoeden. Wat we wel willen doen met dit programma, dat is dan opvoeden. Maar gewoon aantonen: ook de politie tonen Van jongens, dit kunnen jullie inzetten. En dat doen jullie nog veel te mondjesmaat. De politie mm. heeft altijd wat moeite met het inzetten van technische systemen Met het gebruik maken van social media ook. Hebben he. ze daar wel geld voor? Want daar, dat is dan vaak het argument. Ja, nee, daar hebben ze zeker geld voor. Alleen, ze zijn er gewoon een beetje uh, zullig in soms ook. Ja. Terwijl je denkt, nou ja, een apparaat als politie. daarvan mag je toch verwachten dat ze in, in ieder geval weten hoe ze moeten, met Twitter moeten omgaan. Ja. Dat ja, kunnen ze dat, nog niet echt. Dat gaat vaak nog wat lastig. Want in die uitzending kwam ook een politieagent kijken bij die dief. En die, die jongen die vroeg, gaat u mij nu arresteren? En dan zegt die politieagent, waarom zou ik me arresteren? Tamelijk ja, ja. bizar. Ja, nou ja, goed. Ja, dat is ja, dat tamelijk bizar. Ja. Ja. Want, ja, goed Vink, hoe luister je naar zou, Zouden we meer deze kant op moeten? Nou, ja, dat weet ik niet. Ik weet, er is een discussie aan de gang ook als er in je huis wordt ingebroken. Hoe hard je dan mag slaan? Hoe hard je dan mag slaan. En dit is natuurlijk ook het geval. En iedereen weet in de trein dat er soms wel eens dingen gedaan worden. En... Mensen zwijgen ook. En ook omdat er natuurlijk een enorme hoop agressie is. Dus het is altijd heel moeilijk om dat te worden. Ik heb het programma niet gezien. Dus nee, ik kan maar de agressie geen... neemt natuurlijk ook toe. En wij laten in de komende uitzending bijvoorbeeld iets zien over misbeveiliging. Hoe je je huis met een, met een mistbom zeg maar, kan beveiligen als er iemand binnenkomt. Uh, en daar hebben we een heel leuk gesprek met Theo Hidema bijvoorbeeld. Die gaat Advocaat. Nog... Advocaat Theo Hidema. Uh, die gaat nog een stapje verder. En die raadt bijvoorbeeld mensen met een heel groot huis aan. Leg pistool onder je kussen zorg dat je jezelf kan verdedigen. Dat maar gaat dat nog wat verder niet. dan wat dat meer Tevens Dat mag is, natuurlijk, natuurlijk echt niet, dat weten we zeker. Nee, dat mag niet. Maar zover gaat hij dus wel, bijvoorbeeld. Maar je krijgt dan wel een rare samenleving. Een beetje Amerika? Amerika. Ja, ja, het, Amerika. ja het, is, het, is, het escaleert wel, natuurlijk. Het is ook een verschil, bijvoorbeeld Canada, heb je dat allemaal veel minder. Het is hetzelfde land, hetzelfde... Ben je veel wapens ja. tegengekomen, eigenlijk, op je reis? Ja, dat is gewoon iedereen, dat is vrij normaal daar, ja. In bepaalde staten zijn het een soort ballpoints, natuurlijk. Dus <laughs> het is een hele andere cultuur. Ja. Ja, ik denk niet, ik vind het een groot... Groot goed dat je dit in Nederland die escalatie nog niet hebben. Uh, en wat uh, ja die hele discussie over inbrekers. Ik ben zelf een oude jurist. Ook oh, dacht wel dat je, de, met je zegt, een, ja, een oude, een oude nee, nee, ja. Ja. Ik heb wel trouwens met een slijptol uh, <laughs> de krijt inderdaad geen aanhanger. Nee. <laughs> Mijn eigen soortje gedaan. <laughs> Oké, okay. maar het. het, het het is natuurlijk. Het is, is noodweer- en noodweer excess. Dat is altijd in de juristerij. En, uh, je, je mag je best verdedigen, uh, absoluut. Maar uh, als iemand een inbrekertje uh, met z'n drieën half dood knuppelen, ja, ik vind dat je. Ja. Da daar heb je niet het recht toe. Dus maar het zelf het, het moet wel ergens in balans zijn. Zelf een inbreker arresteren, zou jij dat doen? Hey joh, ik, ben, ik ben heel slecht in vechten. Ik heb het nooit goed gekund. Je zegt gewoon. Je hoeft niet voor het vechten. Ik kan gewoon zeggen. U bent gearresteerd. Je moet wel braaf blijven. Hij moet wel braaf blijven. Nee, maar, maar je mag als burger inderdaad een burger <haha> Ik <hat> heb altijd doen. als droom gehad dat ik, dat ik heel sterk ben. Zo heel Want je hoeft namelijk. Dat zie je bijvoorbeeld. Trouwens in New York ook. Daar wordt de orde gehandhaafd op die metrostations. En daar gebeurt veel onrecht. Door vaak één of twee van die geweldige grote zwarte mannen. En die hoeven er maar. Aan te komen, je hoeft helemaal niet te slaan En alle problemen. Zijn op slot. Er ontstaat al een soort. Ja. Dat, rust. Zou, je, dat ja, zou je ook lief. wel willen, eigenlijk. Ik zou heel graag zo'n zwarte man willen <laughs> <man doen. laughs> Vrijdag gaat het over winkeldiefstal. Vind jij dat het harder bestraft moet worden? Nou, uh, winkeldiefstal, daar kom je dus mee weg uh, met een boete van 200 euro of zo. Dat is ongeveer wat wij als consument ook moeten betalen extra per jaar want het wordt gewoon omgerekend in de winkel, in de producten. Mm. He, aan die producten, dat is natuurlijk wel heel erg... dat is bijna de moeite waard. ik denk nou, nou je had even een, een plasma-tv... en dat kost me 200 euro. Prima. Dat is wel erg weinig. Dat, ja. is, dat, is, uh, dat is erg weinig, ja. Dus... We hebben een klein fragment uit jullie uitzending van vrijdag. Eerst horen we wat een terechte straf zou zijn... voor de winkel die volgens, volgens omstanders. En daarna horen we hoe we gereageerd wordt op de echte prijs. financiële schop schoppen de kont geven. Dat is het enige wat ik zou doen. Hij moet alles terugbetalen. Minimum 6 maanden de banken. Eén keer zo doen, het daarna niet meer. Een is toch. De echte straf die ik krijg is een boete van 200 euro. Dat is dom, man. Let daar niks van. 200 boete is niks. Zes van een straf is betere. Ja, 200 euro boete krijg je ook als je de rood licht rijdt. Ja, inderdaad. Dus dat, dat wordt va Vaak zijn inderdaad boetes voor verkeersovertredingen buitenproportioneel groot in vergelijking met dit soort straffen. Maar dat is wel een beetje bizar, toch, Vic? Ja, ik wist dat niet, dat je 200 euro krijgt voor een door rood licht rijden. Ja, ik moet dat uit schaamte erkennen. En gisteren dat af, wel week week ik ik heb ik uh... op verschillende plekken waarschijnlijk hard hart <laughs> gegeven. Dus ik wacht nu af. Ja. Maar stijlen is toch veel erger dan de rood licht rijden? Of is dat een verkeerd gevoel, meneer Mark? Nou ja, ik vind, ik vind, nou, ik vind, ik vind beide, daar hangt het vanaf waar, hoe. Uh, je, je, tanden, er was verder niemand op de weg? Als je, ik, nou, ik vind, meer het, ik vind dat het voorwerp uh, wat je jat bijvoorbeeld, dat, dat vind ik ook wel wat. Of je een tele, een, een televisie nou, is minder ik erg. Vind dan een, dan? Een, ik vind een tandenborstel, om die met 200 euro uh, te beboeten, vind ik vrij pittig. Ja, maar Het begint met een tandenborstel en dan wordt het een tv en dan wordt het nog erger... en uiteindelijk wordt het een crimineel die in de top 600 uh, in Amsterdam terecht komt. Want het begint natuurlijk met kleine diefstalletjes, hè? dat soort jongens, ja, Maar winkeldiefstallen is natuurlijk een heel, maar dan gaan we de details, is een heel, heel apart patroon. Er zitten ook heel vaak mensen die zich vervelen, uh, er zit ook een verslaving Tuurlijk. in. Het, het ja. Is, ja. Is, maar het, is, het is wel een programma met een boodschap allemaal ja. al met al, ja, Het ik. is een programma met een boodschap. Nou goed, wat, wat ook discussie uitlokt is het feit dat we natuurlijk alles en iedereen in beeld brengen. Dus ja. de dief wordt gefilmd met een verborgen camera en dat zenden we uit. Uh, daar is natuurlijk ook discussie over. Nou heb ik heel, wat ik vond ik heel erg leuk gesprek met Marcouche. Die zit vrijdag bij ons in de uitzending. En die. Um, Want he, heel veel mensen zeggen natuurlijk. Ja, dat kan je niet maken. Je mag die dief niet uh, in beeld brengen. Uh, ook, ook weer binnen het OM uh, wordt daar veel over gesproken de laatste tijd. Maar als je eigenlijk kijkt. Ook die grens verschuift heel erg. En de politie twittert tegenwoordig ook gewoon foto's. Van hey, deze jongen heeft net een scooter gestolen. Als Gaan, het zo lukt met Twitter. Maar als en, je hem ziet. Als je hem ziet. Hem uh, laat het ons weten. Dus, en en Marcouche die zegt ook. Van, ja, dat, dat, moet, dat hoort er gewoon bij. Dus ook, dat is dan okay. weer het inbrekers risico ook een beetje met je lopen. Ja. Dus het is leuk om te zien hoe dat gaat. Vrijdagavond 5 voor 10, Nederland 3. Vrijdagavond vijf voor tien. Wie schildert vandaag ons appeltje? Dat is Jan Schinkelshoek, voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA. Jan, de debatten in de Verenigde Staten tussen Obama en Romney die waren voor jou een feest. Niet waar? Ja, ik vind Amerikaanse debatten vind, vind ik heerlijk. Um, in het algemeen. Ik ben er van jongs af aan verzot op geweest. Je kunt me er bij wijze van spreken midden in de nacht uh, voor wakker maken. Helaas ben ik te jong om die tussen Kennedy en Nixon persoonlijk te hebben meegemaakt. Maar ik vind het zo belangrijk omdat het krachtproeven zijn die je als politicus moet doorstaan om aan het publiek, het brede publiek, te laten zien waar je voor staat. Nou, ja. Dat is nu sinds jaar en dag, gelukkig ook in Nederland... een goede traditie geworden, debatten tussen politieke leiders... tussen lijsttrekkers in de aanloop naar verkiezingen. Maar naar mijn gevoel worden dat de laatste tijd steeds meer shows... TV-shows, veel opsmuk, tierenlantijnen, videootjes, zo'n georganiseerde applausmachine op de achtergrond en zo. leidmeesters hebben al dat soort dingen. Alsof de vorm, dat is even mijn punt dat ik wil maken... belangrijker is dan de inhoud. Bijna entertainment en vermaak. We gaan zo naar Frits Wester, maar eerst even een fragment. Ja, meneer Slop. Dat was toch wel een beetje relaxer geloof ik, voor u, hè? Ja. en een boek. Ik gelp weer een beetje weg met deze foto's, weet. Ja. <laughs> ja, alweer heim. Ja, meneer Pechel, ik zag die roze broek. Ik begreep dat u die liever niet in beeld had gehad. Nee, die vond ik wel mooi. Nee, Het ging vooral om naar boven. Want het is roet D66, hè? ja, 66 in het Frans, was het dan. En die broek leidde eigenlijk maar af van de hoofd. Nee, het gaat om dat de mensen naar boven kijken en die denken... van een mooie been okay. hebben. Ja, Jan Schinkelshoek, wat was hier mis aan? Nou ja, ik vind het een soort trivialisering. Dat is een lelijk woord te zeggen dat ik tamelijk oppervlakkig vermaak vind. En dat wat nou zo bijzonder is, is dat het schraal afsteekt bij dat voormalig deide Amerika... waar we altijd met Deden op, op neerkijken. Uit onderzoek van uh, de Nederlandse Nieuwsmonitor... dat is een wetenschappelijk instituut voor de journalistiek... ik heb het uit trouw van gisteren... lees je dat Amerikaanse debatten veel inhoudelijker zijn. Bijvoorbeeld werden in vier debatten 16 onderwerpen besproken. Oh. In Nederland kwamen in vijf debatten maar acht aan de orde. Laten we eens even iemand uh, erbij halen die wel zo'n debat leidt. Frits Wester. Frits, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, allemaal kritiek op hoe de debatten hier gaan. Trek jij het je aan? Nou nee, zeker niet van het eerste fragment uh, bij de collega's van de NWS... maar dat was ook niet echt een debat. Het was meer een soort uh, terugkomdag na de zomervakantie... waar uh, ook Rutte en uh, Gert Wilders en ook uh, Roemen nog niet aan meededen... Uh, nou, kijk, in Nederland hebben we ook een traditie van debat, maar we hebben natuurlijk een heel ander politiek systeem in Nederland. Amerika is het de een tegen het ander. Het is een tweegevecht iedere keer. Uh, Daarmee kun je het debat ook uitspreiden. Uh, er zijn wat minder debatten. Ik vind er in Nederland ook veel te veel hoor. Dat vind ik ook oprecht. In Amerika kun je wat uitspreiden. Eén debat over de sociaal-economische onderwerpen, een ander debat over het buitenlandpolitiek en nog een ander debat. Uh, in Nederland wil iedereen zijn eigen debat doen. Nou ja, er is een soort informele afspraak uh, ontstaan in de loop der jaren. De NWS heeft traditioneel het slotdebat, de dag voor de verkiezingen. Wij zijn in 1998 met het eerste debat begonnen aan het begin van de campagne. Dat was toen tussen Kok en Bolkestein. Er waren toen ook twee. Uh, ja, er zitten heel veel debatten nu tussen. Maar er is een heel groot verschil uh, tussen... Daar kies je echt voor de een, tegen de ander of niet. In Nederland moet je weer met coalities werken. debat. Je zegt, dus is een andere situatie, Jans Ginkelshof. Ja, nou, Frits heeft, ook, heeft, heeft gelijk op een punt dat in Nederland... in de Verenigde Staten met twee dominante partijen... het veel simpeler is dan in Nederland... waar weet ik hoeveel partijen om de gunst van de kiezers strijden... waarin, dat weet ik ook uit ervaring, partijen het best doen... om vooral toch ook, ook mee te doen. Maar dat lijkt me juist een extra reden om het vooral meer dan ooit in de inhoud te zoeken. Zoek nou de verschillen, waar staan al die partijen nou voor? Nou, dat heb ik het gevoel, dat het steeds vrijer wordt verpakt, dat het steeds meer wordt opgeleukt, ook al zo'n term, en ten koste gaat van de inhoud, terwijl we meer dan ooit behoefte hebben aan zakelijk uitleggen, waar staan we voor, waar kiezen, waar kiezen we straks voor? Ja, Frits, het is weinig inhoudelijk wat jullie doen. Nou ja, kijk, dus je kijk, kijk, zo'n debat is natuurlijk geen voorleeswedstrijd van verkiezingsprogramma's. Uh, je zoekt dan gewoon naar... naar de, de extreme van een partij, de grenzen van een partij, straks ook de coalitievorming. Kijk, een debat tussen twee leiden, bijvoorbeeld in 2006, het debat dat ik leidde tussen Bos en uh, Balkende. Ja, dat is een heel ander type debat ook om te leiden dan bijvoorbeeld een debat met vier of met acht partijen. Het laatste keer, het debat wat ik geleid heb, was tussen vier. Dat was een puur inhoudelijk debat. Er zat af en toe alleen een klein filmpje om het thema even voor mensen neer te zetten. Waar gaat het precies over? Wat zijn de cijfers? Waar hebben we het over? Bijvoorbeeld als het gaat om de zorg. Uh, maar het debat van mijn collega Rick niemand leiden met acht partijen in CARE, dat moet je veel strakter regisseren om acht partijen aan het woord te laten, dan moet je dan wel iets bedenken dat één tegen één even komt te staan, vier tegen vier. Uh, dus je daar, moet het vormgeven zeg jij? Je moet het een bepaalde manier vormgeven. Dat eerste debat wat wij dan noemen, het premiersdebat, omdat het om vier mannen gaan die allemaal roepen van wij willen premier worden, daar nou mogelijk misschien nog een kans op maakte ook. Uh, dat is wat meer free fight. Dat is meer tegen elkaar. Mogen ze elkaar ook uitdagen. Krijgen ze ook vier minuten om elkaar één op één uit te dagen. Waar ik me dan echt, behalve als ze door elkaar roepen, echt niet mee bemoei. Uh, en ja, dat is anders. Maar we hebben ook een veelvoud aan veel, veel debatten. Want iedereen wil zijn eigen debat. Ja. Uh, ja, het uh, gaat iedere de... eerder... keer over hetzelfde onderwerp. Ja. Dat is ja. waar. Fik Meijer? Ja, nou, meneer Wester. Uh, wat mij opviel bij dat eerste is wat de lijsttrekkers kregen. Maar heel kort tijd om een punt te maken. Ik zou het wel eens leuk vinden als mensen nou eens werkelijk een betoog opbouwen van wat ze willen. Nu gaat het om elkaar vliegen af te vangen. En dat vind ik wel jammer. Nee, kijk, je moet het even even neerzetten. Je krijgt gewoon, het uh, de eerste debat kreeg je ja, voor 30, 30 seconden, seconden allemaal ja. even... ...op om, om een, no, een minuut om een statement te maken, om het neer te zetten. Kijk, dan kun je niet met vijf minuten beginnen. Ik bedoel, dan is iedereen in Nederland lang weggezet. En in Nederland is het in die zin ook anders als het gaat om de partijprogramma's. Dat, in Amerika ontwikkelt zich dat min of meer ook tijdens die debatten ingaandeweg zo'n campagne. In Nederland heb je congressen gehad, het staat op papier. Kunnen mensen allemaal nog nalezen als ze willen? Uh, er is wat dat betreft uh, het systeem is anders... Maar uh, je mensen moet het even neer kunnen zetten... daarna mogen ze met elkaar debatteren. Maar als je kijkt naar de netto spreektijd... nou, die is dan behoorlijk. We hebben een debat gedaan van... Uh, de eerste keer was bijna twee uur. Dat is lang. Kijk, Sarkozy... Uh debatteren met Hollande. Ja, dat was bijna drie uur. Twee mensen. Het was heel erg lang. Nou, dan moet je wel heel erg geïnteresseerd zijn in de politiek. Wil je dat allemaal, uh, door ja. kunnen even, even naar Jan. Jan, we hebben gewoon niet zo'n lange adem in Nederland. Nou ja, dat betwijfel ik. Ja. We, we hebben juist het verhaal dat Amerika altijd zo geweldig oppervlakkig is... en dat allemaal veel sneller gaat. Terwijl je juist ziet, en dat was voor mij toch een openbaring... uit het onderzoek ja. van gisteren, dat die Amerikaanse debatten... daar uh, zijn er vier totaal van geweest. Drie tussen presidentskandidaten, één tussen de vicepresidenten in spe. Uh, in totaal werden er zestien onderwerpen besproken in vier debatten. In Nederland zijn er totaal vijf. Er zijn acht onderwerpen uh, aan bod gekomen. Dan denk ik, hoe kan dat nou toch? Juist in een tijd waar je zegt van geef kiezers hou vast, geef ze oriëntatie, zou je daar veel meer op de inhoud moeten gaan zoeken en veel meer ook de gelegenheid geven om te laten zien wie ze zijn en waar ze voor staan. Ja, maar het ligt voor een deel ook bij de partijen zelf. Ik ben zelf ook betrokken geweest bij een van de debatten. Wij wilden een debat over ontwikkelingshulp. Dat willen de partijen gewoon niet. Hebben ze geen zin in? Ja, maar met alle respect, wie bepaalt het dan vervolgens? Het nou ja, het... anders komen we niet, zeggen ze dan. Dat, dat zou ik dan wel eens willen, willen uittesten. Kom langs. Goed, ik heb nog ah. even één vraag aan Frits Wester. Frits, uh, dat kort geding, na aanleiding van de cijfers. Ik koop graag cijfers. Gaat dat door? Ja, morgen om morgen half tien heb ik net begrepen van collega's. Oké, okay, en ongeacht informatie die er al gegeven is? Nou ja, uh, heb je het gezien? Nee, ik, ik weet niet wat jij gezien hebt. Nee, nee alleen gisteren zat er een stuk bij uh, de, de formatiestukken. Uh, dat was een notitie van sociale zaken. Dat was er één. En ja, vervolgens uh, werd gezegd... Ja, en het CVB heeft toen alles bij elkaar geharkt. Nou, dan werd, zijn wij heel erg benieuwd wat dat alles dan allemaal is. Want dan is er dus veel meer. En dat zwerft van tussen departementen. Dat wordt dan weer wat verstopt. En, uh, en dan kom je met de wet openbaarheid van bestuur niet uit. En ook nee. de oppositiepartijen die proberen via hun weg, de politieke weg... meer gegevens te krijgen. Dat begrijp ik ook wel. Ik bedoel... Het zijn keuzes, politieke keuzes, niet verleerd. Dat mag, dat kan, dat kan, dat kunnen partijen vinden. Maar dan is het wel logisch en ook terecht dat de, de samenleving zegt... de journalistiek, dat is een beetje zeg maar, doorgeefluik en ook de politieke partijen zelf. Dan willen we weten hoe het uitpakt. Ja. want dan kun je er ook een zinnig... daar hebben we het woord weer okay. debat over hebben. Ja. En dus morgen, morgen een kort geding om, om de informatie boven tafel te krijgen. Hartelijk ja. dank, Frits Wester, en ook hartelijk dank, Jan Schinkelshoek... voor het schillen van dit appeltje. Tijd voor ons dichter bij de dag. Ton Luijten, goedemiddag. Goedemiddag, Thijs. Laat maar horen. Met een veelheid aan onderwerpen. Stel dat je voor de dood kiest. Omdat het leven alleen maar afbreuk kent. En dat je niet meer kiest voor de stilte. Maar voor een vol stadion verzameld rond de dood. Als het enorme kijkgat om je heen wordt gevuld met bloed, zweet en tranen. En zij gelooft nog steeds in mij. Stel dat wij zelf alleen nog kiezen voor het eigen leven. En na de dood gaan elders ook geen geld meer geven. Stel dat Amerika de overheid blijft wantrouwen. En de ego-tornado beukt op de smalle marges van de heavenuts. En de kwaliteit van de verkiezingsdebatten afgemeten wordt aan het aantal deelnemers. Wat valt er dan nog te zeggen? Lief, is er dan nog toekomst voor ons allebei? Moeten we ons dan alleen nog maar druk maken over de verhoogde zorgpremie? En het vertrouwen opzeggen in wat anderen voor ons bedenken. En onze eigen gang maar gaan. En maar zien in hoeverre we nog voor eigen rechter kunnen spelen. Ook heel somber. Tom, dankjewel. We zetten ons gedicht, jouw gedicht op onze website. Dit is de dag.nu. We bedanken de gasten Geert Mak, Fik Meijer, Janneke van der Bergen, Jans Schinkelhoek en Frits Wester. En hier zit Ger Jochems van de Villa. Ger, wat gaan jullie doen? Nou ja, de storm over de zorgpremies is nog steeds niet uitgeraasd. En dat heeft de aandacht een beetje weggehouden van een veel grotere greep in onze portemonnee, namelijk in onze pensioenen. Want wie denkt dat die zorgpremie-ingreep erg is, die, nou die verbleekt echt wat ze, wat ze met de pensioenen van plan zijn. En en met name de jongeren zijn het haasje. En daarom praten we met Dennis Wiersma. En hij is voorzitter van FNV Jong. En in het economiepanel stellen we ons de vraag: Wordt Frankrijk de nieuwe zieke man van Europa? Maar nu is het nieuws. Hier is Jan van de Put. Radio 1. Het NOS-journaal. De gemeente Maastricht zegt tonnen aan parkeerboetes mislopen door de invoering van de Wietpas. Sinds de invoering in mei werden 4000 parkeerboetes minder uitgeschreven vergeleken met een jaar eerder. Voor de invoering van de Wietpas konden controleurs vooral buitenlandse auto's bekeuren. De Kamerfracties van VVD en PvdA steunen het plan van de oppositie om het Nibud de effecten op de koopkracht te laten doorrekenen. Maar eerst moet de regering de kans krijgen om met cijfers te komen, zei VVD-fractieleider Zeilstra. De republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney heeft zijn stem uitgebracht, samen met zijn vrouw Ann stemde hij in zijn woonplaats Belmont, een voorstad van Boston in Massachusetts. En president Obama stemde twee weken geleden al. En de politie heeft in het hele land invallen gedaan in hennepkwekerijen. In 40 kwekerijen zijn in totaal 11.000 hennepplanten ontdekt, met een straatwaarde van meer dan een miljoen euro. Tot nu toe heeft de politie 20 mensen aangehouden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Op de A10 West richting Zaanstad loopt het vast voor de Koentunnel 5 kilometer. En op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam staat tussen Pennis en het knooppunt Vaanplein 2 kilometer door een ongeluk. Rechterreis ook is daarom dicht. Aan de andere kant van Rotterdam op de A20 richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer. En op de A44 naar Den Haag daar staat voor Wassenaar 2 kilometer. Dit is Radio 1.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 Het goochelen met cijfers, komma's en percentages... is de laatste dag tot volkssport verheven. Na vier uur probeert ons economiepanel klinkende munt helderheid te geven... over de gevolgen van het beleid van het nieuwe kabinet. En het zijn ook zware tijden voor de dagbladen. En dan gaat het niet alleen om geld. Hoe groot zijn de overlevingskansen... voor een kwaliteitskrant als NRC Handelsblad? Pien van der Hoeven weet alles van de journalistieke cultuur in ons land. En zij is bij ons de gast. En in Metropolis Radio hoort u... hoe je die je als transseksueel in België staande houdt. Uw reacties zijn, zoals altijd, van harte welkom via onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Door het politieke tumult over de gevolgen van de plannen met de zorgpremies is een nog grotere greep van de overheid in onze portemonnee in de schaduw gebleven, namelijk onze pensioenen. De pensioenuitkeringen van toekomstige generaties dalen met een kwart. En voor sommigen zelfs met de helft. En dat heeft de vakbond MAP berekend. Het gaat dus om de pensioenen van de jeugd nu. Dennis Wiersma, hij is voorzitter van FNV Jong. Hoe zit dat nou eigenlijk? Ja, goedemiddag. Nou, wat je eigenlijk nu ziet gebeuren is dat uh, de, de wettelijke kaders ja, waarbij bepaald wordt er van jouw salaris wordt afgedragen aan die pensioenpot, dus wat je spaart, die worden ingeperkt. Dus je gaat veel minder opbouwen eigenlijk dan je voorheen deed. En uiteindelijk hou je dus ook een kleine potje pensioen over. En dat is eigenlijk de zoveelste ingreep in die pensioenen die jongeren gaat raken. Dat is eigenlijk heel erg simpel. Uh, en, maar dan is nu de vraag, de staat levert dit aan bezuiniging 2,8 miljard op. Hoe zit dat dan? Ehm... Um... Het is, heeft te maken met, met, met, met de belasting, hè? dus het is fiscaal voor de staat voordelig om uh, uiteindelijk uh, dit, dit af te bouwen. Uh, en voor jongeren is het op korte termijn ook nog wel voordelig, omdat het toch zo'n 1% scheelt wat je niet hoeft af te dragen van je loon. Dus je houdt net iets meer over. Maar stel nou dat je 2.000 euro verdient. En dan is 1% is 20 euro. Nou, op jaarbasis is dat 250 euro wat je dan eigenlijk uh, bespaart. Maar op lange termijn scheelt dat soms wel 10 à 20 procent als ik de berekeningen van MAP zie, in de opbouw van je pensioen. Maar uh, heeft er dus en... mee te maken dat een deel van je pensioenpremie aftrekbaar is van de belastingen? Ja. Klopt. En, die, en, en, en, en, en dat, dat wordt, wordt dus ook minder? Ja, dat wordt minder. dat wordt ook afgetopt boven een bepaald uh, bedrag, hè, de 100.000 euro. Je ziet dat ook terugkomen hè, in de zorg. Er worden nu een soort van maximumbedragen genoemd daarboven... Dat, uh, dat dat ook minder voordelig wordt. Maar voor een heleboel jongeren uh, raak je daar eerst helemaal nog niet aan. En gaat het er eigenlijk om, wat leef je nou in van je salaris aan die pensioenpot? En dat okay. was altijd één dag in de week. En dat wordt nu net iets minder. Oké, okay, nou dat wordt dan uh, door de overheid bepaald. Dat je uh, gewoon minder op mag bouwen. Maar ja. niets uh, staat iemand in de weg als hij minder op mag bouwen. Maar ook dan net een heel klein beetje meer overhoudt. Om zelf een potje te maken, toch? Nee, er staat niemand in de weg. Uh, sterker nog, waarschijnlijk moet je het wel gaan doen. Want anders zou je uiteindelijk... Uh, niet genoeg over na je 67ste straks om uh, überhaupt nog rond te kunnen komen. Uh, maar het gevaar is wel, nu van al dat geld dat wij inleggen, 1 uh, vierde is maar van onszelf uiteindelijk wat je aan pensioen krijgt. En drie vierde is gewoon rendement. Hè? Dat is verdiend met beleggen. Ja. Um, op het moment dat jij het opzij zet in een, uh, in een oude sok of uh, op, een, op een spaarrekening... en dan gaat dat geld, omdat het maar heel weinig is... Hè, 250 euro per jaar of zo wat je schilt... Uh, dat gaat niet zo heel veel geld natuurlijk opbrengen. Dus nee. uiteindelijk is het veel handiger als het in die pot met 800 miljard zit. Want dan heb je 10% ook een behoorlijk rendement. Ja. En als je het zelf met dat kleine potje doet, eigenlijk niet. En als het dan fout gaat ben je het ook nog eens helemaal kwijt en dekken we het ook niet met z'n allen af. Nee. Zeg, uh, valt deze ingreep te ontwijken door bijvoorbeeld afspraken te maken in cao's? Nou, kijk, er kunnen afspraken gemaakt worden in cao's ook over de, de, de afdracht. Maar veel vaker gaat het dan over uh, de hoogte van de premie. Dat zie je al, uh, al gebeuren, ook in, in de afgelopen maanden. Uh, als het dan niet gekort wordt op de pensioenen, dan wordt vaak de premie nog wel verhoogd. Um, en op die manier kan je er toch, uh, uh, rijdt het wel alsof je meer kwijt bent maar zie je het in opbouw niet terug. Um, dus het kan nog steeds zo zijn dat de premie straks uiteindelijk toch gelijk blijft, maar dat je het in je opbouw niet terug ziet. En dan verdwijnt het dus eigenlijk in een, uh, in een potje wat, uh, wat niet jouw potje is. Wie, wie uh, even heel concreet, wie gaat dit nu het meest raken? Het gaat om toekomstige generaties en dan gaat het nog niet eens om de mensen die nu al een beetje aan het opbouwen zijn. Wie raakt dit nou het hardst? Nou, als je nu nog 30 jaar zou moeten werken, uh, dan komt het uiteindelijk op neer dat je misschien nog 60% van je, uh, uiteindelijk van je laatste verdiende loon aan pensioen krijgt. En dat is nu vaak 70% uh, en, en dat gat wordt steeds groter naarmate je nog langer te werken hebt. Dus hoe jonger je nu bent, hoe langer je moet werken, hoe meer uh, risico je loopt dat je uiteindelijk te weinig overhoudt. Ja, als je nou toch iets aan die pensioenen wil doen als overheid, hè, wat zou dan een rechtvaardiger ingreep zijn? Nou ja, wat je ziet is dat jongeren relatief veel van hun uh, salaris al bijdragen. Hè? Omdat dat per cent, we hebben een doorsneepremie. Dat houdt in dat iedereen nog hetzelfde percentage van hun loon inlevert. Maar op het moment dat je niet zoveel verdient, is dat natuurlijk een behoorlijke hap. Hè? En naarmate je ouder wordt, dan is dat hapje wat beter te verteren... want dan verdien je ook wat meer. En dus je zou jongeren eigenlijk op het moment dat ze ook nog niet zoveel verdienen... ook niet zoveel moeten laten afdragen. En dat scheelt uiteindelijk pas echt in je portemonnee. En naarmate je dan wat ouder bent... Uh, kan je ook weer wat meer missen en dan moet je dan ook iets meer opbouwen. En ga je dit ook proberen erdoor te krijgen bij dit nieuwe kabinet? Ik bedoel, ga je de barricades op tegen dit plan? Nou, nou, dit is iets wat al uh, gedurende die hele discussie over al die pensioenen... Uh, ...onderzocht wordt. En daar heeft het ministerie ook van gezegd... ...we gaan dit ook onderzoeken. Er loopt ook een onderzoek. Uh, ik neem aan dat dat ook meegenomen wordt... ...in de uitwerking van deze plannen. Um, want het kan niet zo zijn dat je met zo'n maatregel... ...weer de zoveelste dolk in de rug van jongeren stuurt eigenlijk... ...als het gaat om die pensioenen. En daar lijkt het wel een beetje op... ...want met het septemberpakket wat we een maand geleden zagen... ...daar zijn jongeren eigenlijk ook al een beetje uh, gepakt natuurlijk. Dus het is dus vooral herverdeeld van jong en oud. En je ziet het in deze ook weer... Je moet wel sparen, maar uiteindelijk heb je een potje waar je misschien nog niet eens uh, echt uh, goed van kan leven. Maar er wordt misschien iets aan gedaan. Alles is nog niet verloren. Dennis Biersma van FNV Jong, dankjewel. Graag gedaan. Pst. Eén minuut. De auto. Zo, even een DVD'tje erin. Hoor je dat? Er struinen hier mensen rond met hetzelfde geweer als ik. Homo's. Ja, ik vind prima, hoor. Slaap toch veiliger op een drukke parkeerplaats. Maar tegenwoordig blijft iedereen in zijn wagen zitten, hè? Vooral met die polen is het hopeloos. Hebben altijd de gordijnen dicht. Gaan nooit naar het restaurant. Overleven drie maanden in hun cabine... op een dieet van aardappelen en gebakken uien. Doen hetzelfde werk. Maar krijgen de helft van wat ik verdien. En daar moet mijn baas mee concurreren. Ja, dat kan niet, hè? Maar ik snap jongens wel, thuis hebben ze niks. En ach ja, we zijn toch samen de cowboys van Europa. Een prachtige trucks met 410 paardenkrachten en één ezel. Die zit achter het stuur, te kijken naar een pornofilm. U hoorde 1 minuut gemaakt door schrijver-muzikant Meindert Talma en Stef Visjager. En kijk voor meer minuut op onze website vpro.nl slash 1 minuut. Metropolis? Ik uh, wacht op een muziekje, want zo pavlovachtig zijn wij. Maar ik ga u gewoon vertellen wat wij gaan doen... Metropolis Radio, namelijk transseksualiteit. Zo oud als de weg naar Rome en het komt in alle culturen voor. Maar toch worden travestieten, transgenders en transseksuelen... lang niet overal ter wereld zomaar geaccepteerd. Metropolis Radio doet daarover deze week verslag. Gisteren hoorden we Europa's eerste transseksuele volksvertegenwoordiger... in, jawel, het Italiaanse parlement. Dit en dat en het en... Uh, uh, Hoe lang loopt die test? Uh, het en dit. Deze de beetje grammatische regole regole grammaticali. We gaan naar België. Daar is onlangs de wet op transseksualiteit aangenomen. En de West-Vlaamse Fran Bambus is transseksueel en ontzettend kritisch over die wet. Uh, de op het moment zelf van de operatie was het een ongelofelijke uh, ervaring. Ik, ik vond die week in het ziekenhuis het mooiste van mijn leven. Oh, een dochter. Hallo. hebt ja, een kind. Ik ben de vrouwelijke vader van twee kinderen. Want dat heet nog altijd vader. Officieel, wettelijk, verandert dat niet. Nee, dus je nee. blijft vader ook al bij een vrouw. u op vrouwen? Nee, dat is gek hè. Als, uh, als jongere, in, in ja, mijn puberteit zeg maar, toen viel ik vooral op jongens. Maar toch, heb oh, je een kind gekregen? Ja, ik ja. ben dan. Uh, uiteindelijk ben ik weer in de kast gekropen. En dan ben ik getrouwd met mijn beste vriendin. En dan hebben we kindjes gekregen. En ben ik twintig jaar lang bij die fantastische vriendin gebleven. Met die fantastische kinderen. En nu heb ik inderdaad een lesbische relatie. Dat is wel grappig hè. Ik kom van homo. Uh, Via een hetero-relatie en nu ben ik lesbisch. Ja, ik, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik ben geboren in een foute lichaam. Ik had gewoon een hekel aan een aantal onderdelen van dat lichaam. Mijn nek die te groot is. Had, um, ik kon niet vrij met dat lijf zoals ik wou. En ja, ik kon mijn, mijn spiegelbeeld niet zien zelfs. En tussen elk spiegel, elke weerspiegeling van mijn eigen troonie was uh, een, een druppel meer in de emmer. Ja, ja, ik heb genomen uitrijdende auto, gesprongen, gesneden met messen. Alles wat je maar kunt verzinnen. Maar ik ben er heel slecht in in het zelfmoord plegen. Maar waarom lacht u nu? Eh, omdat ik het eigenlijk wel grappig vind dat ik dat niet kan. Ja. <laughs> ik denk dat zou het makkelijkste zijn in leven doodgaan. Hè? Ja. Het, ho het hoort erbij, maar ik kan het blijkbaar niet goed. En, en hoe is de positie van transgenders dan, dan in België? In België is de algemene cultuur nogal homopositief en ook transpositief. Uh, het is ook zo, bij ons worden transseksuelen erkend. Hè? Er bestaat zelfs een wet op de transseksualiteit. Dus het uh, topje van de ijsberg wordt erkend, maar alles wat onder water zit niet. Wat was het verschil eigenlijk dan tussen transgenders en trans? Nou, transgender is eigenlijk iedereen die uh, uit de vakjes man-vrouw... en de strikte vakjes man-vrouw breekt. Uh, als je daar niet lekker in voelt... Uh, als geboren man in het vakje man... of als geboren vrouw in het vakje vrouw... en je breekt eruit, ben je al transgender. En dan heb je een heel klein groepje... dat zegt van, oké, okay, maar ik wil mijn lichaam ook laten aanpassen. En dat zijn de transseksuelen. Dat is echt wel het topje van de ijsberg. Maar toevallig dat topje dat iedereen ziet... Want de media die heeft natuurlijk een voorliefde voor het transseksuele verhaaltje. Ja, want dat, dat is ook zo romantisch. Hè? De, je hebt het uh, arme kind opgesloten in een fout lichaam... en uiteindelijk slaagt het erin om te ontsnappen en uit te bloeien tot mooie prinses. Ja. Hij heeft natuurlijk wel iets sprookjes <laughs> achter. Maar die, maar die positieve grondhouding van, van de Belgen die is ook vertaald in, in een wet. De wet op transseksualiteit. U had het er net al over. Is er een enorme verbetering geweest? Ja, je, je had al mensen die uiteindelijk zich lieten opereren... Dan gingen die naar de rechtbank, deden die rechtszaken en uiteindelijk na een lange aansleep, eh, waarin ze soms eh, echt hun broek moesten uittrekken om te tonen van kijk, ik ben nu man of ik ben nu vrouw. In de rechtszaal. In de rechtszaal, ja verschrikkelijke uh, tafereelen. Um, dan kreeg je uiteindelijk die M of die V op je paspoort. Want daar gaat het uiteindelijk om dat je erkend wordt als nieuw geslacht. En Al wat is dan verbeterd in die wet op consequentie? Die, uh, die zijn gewoon. Nou kijk, eenmaal dat je met een briefje van de dokter komt en een briefje van de psychiater. Die twee briefjes volstonden om naar burgerlijk stand te gaan. Je overhandigt die briefjes en klaar is Kees. Eén uh, probleem is er wel bij. Die transseksueelen zijn maar een topje van de ijsberg. Er zit een hele groep onder water die eigenlijk zegt ik wil niet geopereerd worden. Maar ik leef wel als vrouw. Ik voel me vrouw. Ik word als vrouw aangesproken. Ik ga als vrouw werken. Ik heb een voornaam van een vrouw. Want dat kun je natuurlijk wel laten veranderen. Maar ik krijg die V niet op mijn identiteitskaart. Want als ik die wil, dan moeten mijn ballen eraf. En dat willen ze dan net niet. En dan moeten er hormonen in. Ja, en dan moeten er ook nog hormonen in. En dat is heel die sterilisatie -eis. En eigenlijk hopen wij dat ze dus die wet op de transseksualiteit... zouden omvormen naar een wet op de genderidentiteit. He, waarbij je gewoon kunt zeggen van... Zeg, uh, lieve mensen, ik voel mij eigenlijk vrouw... Ja, ik hoef daar eigenlijk van niemand een bewijsje voor. Ik zeg het jullie hier even. Kunnen jullie dat aanpassen op de identiteitskaart? Prima, zeggen de mensen dan. Ze veranderen dat. Dat kan al. In Argentinië kan dat bijvoorbeeld. Maar hier bij ons in Europa kan het nog niet. Nee. nee. nee. En, en jullie in Nederland staan een stuk verder dan wij. Want jullie hebben al een wetsvoorstel klaar. Waarin die sterilisatie-eis geschrapt wordt. Vinden we schitterend? Doen. Ja. Stemmen mensen. Zo snel mogelijk. Maar u pleit niet voor een derde seks of zo? Oh, jawel. Oh, dat wel. Oh, ik, ik wil daar wel voor pleiten. Ja, zeker. Ja, ja, waarom is dat beter dan? Omdat je dan mensen die tussenin leven... en die ook zeggen van, ik ben geen man, ik ben geen vrouw... of ik ben het eigenlijk alle twee, noem mij maar x. Omdat die dan zich ook erkend weten. Dus dat en, zou het beste zijn? Ja, ik, ik vind sowieso... als je wil hebben dat uh, mensen aanvaard worden in de maatschappij... dan moet je ze ook erkennen in de wetgeving. En ja, die hangen aan elkaar. Aanvaarding vraagt om herkenning. U hoorde een bijdrage van Jan Maarten Deurvorst. En morgen komt Metropolis uit Lucky Chang's. De drag queen bar van New York. Het rommelt bij NSJ Handelsblad. De krant die draagt <laughs> al jaren het predicaat kwaliteitskrant. Maar het is juist die kwaliteit die volgens In- en Outsiders steeds meer in gevaar komt. Pien van der Hoeve is docent journalistieke cultuur en media... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze publiceerde donderdag haar boek Het Succes van een Kwaliteitskrant... waarin ze de ontstaansgeschiedenis van NRC opschrijft. Goedemiddag. Dat is juist het leuke natuurlijk van NRC Handelsblad. Want dat waren twee kranten die zijn gefuseerd. Ja, en er zijn nog steeds mensen die en zeggen, thuis. ik heb het NRC. En er zijn ook mensen die zeggen, is het Handelsblad al? Ja, en toch precies. is NRC het sterkste merk gebleken. En dan is het zo leuk dat de krant straks weer teruggaat naar Amsterdam. Ja, Handelsblad wordt alleen nog <laughs> gezegd door Henk ja, precies. Hofland. Van precies. Mij. En mijn vader. Ja, ja en jouw vader. Ja. Ja. Maar, maar die kwaliteitskrant, laten we eens beginnen bij het begin. Wat is een kwaliteitskrant nou precies? Iedereen heeft de mond erover vol, ja. maar hoe definieer je het? Nou, die term kwaliteitskrant die is in gekomen door NRC Handelsblad... bij die fusie van die twee kranten die je net noemde... dus de Amsterdamse het Algemeen Handelsblad... en de Nieuwe Rotterdamse Courant. Die moesten dus fuseren in 1970. En aangezien die kranten allebei in, hadden geprobeerd... om in de jaren 60 zelf te blijven voortbestaan... en helemaal niet wilden fuseren... maar zo noodlijdend waren dat ze moesten fuseren... had werkelijk niemand daar nog enig vertrouwen in. En desalniettemin... Heeft die, hebben de gecombineerde hoofdredacties toen gekozen voor um, de term kwaliteitskrant in de zin van wij gaan de beste krant van Nederland maken. Hm. Maar daar zijn ze ontzettend om uitgelachen, want... Door de verschillende, door beide redacties, hè? door alle betrokkenen. Ja, ja, door ook de betrokkenen bij, bij het Handelsblad en de NRC... maar ook veel breder in de hele, in de hele journalistieke wereld in Nederland. Want vanwege de wild, pretentie. Vanwege die pretentie op een moment dat die kranten dus eigenlijk... Um, um, nou ja, uh, in armoedige staat verkeerden. Maar um, ook omdat het gaat om een directe vertaling van een woord... Quality paper, een term uit de marketing. Ah, en dat is nou juist dat het is vloeken het in natuurlijk. In journalistiek Nederland, marketing. Ja, het was dus een marketingterm. Want je moet je voorstellen dat toen in die tijd, de jaren zes, tot en met de jaren zestig... De, de pers was niet zoals we nu de pers verdelen... in, neutrale kranten, in populaire kranten en kwaliteitskranten. Maar toen hadden we richtingskranten. En neutrale kranten. We hadden een verzaald land. Precies. En de NRC en het Handelsblad waren dus van de liberale richting. Maar ze waren op een bepaalde manier ook quality papers. Want wat, waar stond dat woord quality paper ja, nou voor? Ja. Nou, dat ging om de kwaliteit van het publiek. Niet van de journalistiek. Oh. En vandaar die marketing. En wat was er dus zo kwaliteits... <lacht> wat was nou het kwaliteitsaspect van die twee kranten... Het elitepubliek, dat liberale elitepubliek, dat was, dat was wat de kwaliteit van de quality paper uitmaakte. En wat is nou de stoutmoedigheid geweest van die gecombineerde hoofdredacties onder de beziedende leiding van André Spoor? Dat ze hebben gezegd, wij gaan de beste krant van Nederland maken. En daarvoor hebben ze eigenlijk op een oneigenlijke manier die term kwaliteitskrant betrekking laten hebben, die term kwaliteit op de journalistieke maar wat heel is gevaarlijk wel... is, want daarbij laat je natuurlijk je achterman in de steek. Jullie doen er niet meer toe. Wij gaan iets maken wat je zal moeten heel willen lezen. Heel gevaarlijk, want ja. je maakt je natuurlijk super kwetsbaar. En we weten nu allemaal dat uh, uh, hey, wat kwetsbaarheid is. In, in, in, er is nu ook een atmosfeer van, van sepsis rond die krant aan het ontstaan. Dat voel mm -hmm. je. En dat was toen eigenlijk nog veel sterker zo. Ze... Ja, maar dat is wel zo. En ze hebben erom gelachen, zei je. Maar ik heb zelf bij die krant jaren geleden gewerkt... En het is daar wel ingegaan als koek... Uh. De sfeer heerste daar echt. Wij zijn de beste krant. Ja, maar dat is er heel spreken, snel ingekomen ja Ger, maar Dan ben je al een heel aantal jaren later. Als dat succes van die krant. Dus is komen vast te staan. Hm. Dat, dat boek wat ik heb geschreven. Dat, dat, dat, dat, dat eindigt. Als dat succes tegen alle verwachtingen. In toch een feit is. En dat is aan het eind van de jaren ze, uh, 70. Dan, dan, dan krijg je dus. Dat, dat niemand meer lacht. Als je het hebt over de kwaliteitskrant. NRC Handelsblad. En dan is die krant dus bij uitstek een kwaliteitskrant. Namelijk een. The cat journalistiek goede krant en een krant met een elite publiek. Dus in nou, beide zinnen van het woord. Dat is dan ja. eind jaren zeventig. Dan is die fusie, die ja. twee gefuseerde kranten hebben dat gemaakt tegen ja. alle verwachtingen in. Nu zeg je, heert er een soort zelfde sceptis en een, een soort gefronste wenkbrauwen over de kwaliteitskant NRC. Dan gaat het wel degelijk niet om de kwaliteit van de lezers, maar om de kwaliteit van dat wat de krant biedt. Is een beetje vergelijkbaar dus. En wat ook vergelijkbaar is, is natuurlijk de financiële situatie. Toen de tijd kwam de tv-reclame op, ja. hadden de kranten het moeilijk. Nu hebben de kranten het moeilijk ja. om adverteerders te vinden. Ja. Is er, eh, er zijn eh, ontzettend veel parallellen. Ik, ik ben eh, een paar dagen geleden geïnterviewd voor de NRC. En ik vond het ontzettend leuk om de Bart Vinnecotter, de, de journalist die me interviewde. Die zei: Het was voor, eh, Terwijl ik eh, die, die, die, dat boek van jou doorlas, had ik voortdurend te denken. En was dat nou in de jaren 60 of 70? Het lijkt wel eer gisteren. Oh. Uh, het zijn dezelfde thema's waarmee we bezig zijn. Het is dezelfde sfeer die wordt beschreven. En het is ook um, um, uh, opeens dus dat we veel vroeger moeten zakken. Dus, dus zeg maar die, die nou, veranderingen die heel veel vragen ja? van die redactie. Dat als ook precies zo in de jaren 60 en 70. Dat de redactie is een nieuwe... Uh, uh, uh, die redactionele vernieuwing die gaat natuurlijk over de ruggen van de redactie. Dus die moeten dan uh, uh, extra tandjes bijzetten. Nou, dus dat, dat, dat is heel vergelijkbaar. Ja. Hoe is de sfeer, de mentaliteit bij die kranten veranderd? Ik zei je, toen ik daar werkte, was begin jaren tachtig... toen zei de adjunct-hoofdredacteur Sam Pumon... die zat erbij, Ger, je moet ervan uitgaan... als men s'avonds de krant openslaat... dan is dat het eerste nieuws wat men ziet... men heeft niks gehoord, gezien, gelezen. Ja, nou, dat is natuurlijk... Uh... Wanneer is dat eruit gegaan? Want dat moet natuurlijk. Dat is natuurlijk door al die nieuwe media. Ja, nou, dat is, uh, uh, ik weet niet precies wanneer en of dat er uitgegaan is. Maar in ieder geval zie je dus een parallel... met dat in die, in die tijd dat ik beschrijf... dat die televisie zo uh, uh, opkomt... En, en verwoestend is voor de dagbladmarkt. En nu, he, omdat vooral de advertenties werden weggetrokken... maar ook de aandacht van de lezer... Uh, werd weggetrokken door de buis. En nu heb je dat uh, uh, op eenzelfde manier met internet... die de aandacht van de lezer opeist. En, uh, uh, uh, en natuurlijk het afkal van het lezersbestand. Maar uh, uh, Dus dat betekent dat een krant natuurlijk... Uh, zich moet aanpassen en bij aanpassingen eh, bij een ver, in, in een tijd van vernieuwing is het heel begrijpelijk dat er een sceptisch klimaat is en dat er uitglijders worden gemaakt en ja. dat... Uh, lezers protesteren. En niet alleen lezers, dat... ook medewerkers van de krant zelf. En, ook ex-medewerker, ja. Geert Mak, is toch niet de minste. Die uh, heeft een uh, essay geschreven in De Groene. Ja. Echt een vlammend betoog Absoluut. tegen wat hij noemt het slechte huwelijk ja. van investeerders. Grote investeerders, Dirk Zouwer, familie Brenningmeijer via ja. een investeringsmaatschappij. De nieuwe hoofdredacteur, Peter van der Meers, zit er alweer eventjes. Uh, dat de commercie uh, veel te, de, te veel de oren laten hangen naar geld en naar de commercie, te weinig naar kwaliteitsjournalistiek. Het is ja. wel keiharde kritiek. De staatskwaliteit dat is een keiharde onderdruk. kritiek. En tegelijkertijd is het meer een hartenkreet dan een journalistiek artikel. En dat is ook mijn kritiek op, die, uh, uh, op zijn, zijn hartenkreet in, in De Groene. Dat het een artikel is dat um, ja, bolstaat van de beweringen die niet controleerbaar zijn. En dan komt er dus een, een, een, een tegenzet van Peter van der Meers... De hoofdredacteur. de hoofdredacteur van NRC Handelsblad... die zich natuurlijk begrijpelijk genoeg aangevallen voelt. En dan zijn we in een discussie... Uh, waarvan niemand goed het einde kan overzien... want niemand kan de toekomst voorspellen. Vers ik denk dat die, die, die beide mensen... Hè, dat zijn bevlogen, echt allebei. Niet alleen Gert Mak, maar ook Peter van der Meers. Bevlogen journalisten, beide historicus trouwens, leuk genoeg. En uh, het is een discussie tussen twee mensen die kwaliteit nastreven. Hm. Maar, wat maar mij dezelfde opvalt, kwaliteit? Ja, dezelfde kwaliteit, dat denk ik echt. Maar wat mij opvalt, is dat zij in een verschillende positie verkeren. En daarbij heeft Geert Mak natuurlijk toch net het wat makkelijker praten. En kan Peter van der Meers natuurlijk niet helemaal ons het achterste van zijn tong laten zien. En dat, daar weet ik ook het fijne niet van. Maar um, wie er gelijk heeft, daar zou je uh, een goed stukje uh, kwalitatieve onderzoeksjournalistiek op moeten zetten. Um, en dat, je komt dus niet uit die beweringen. Als je dat betoog van Geert Mak uh, leest, dan, he, dan, zegt, dan haalt hij bijvoorbeeld als argument aan het ontslag van Jannetje Koelewijn. Hm. Maar ja, dat dus kan daarnet, ja, Over de Friese affaire. Over uh, Sinds de niet over de frieso affaire. Juist, maar dat is natuurlijk. Ju, haar naam is verbonden met die Friese affaire. Ik bedoel, zij is dus, uh, heeft het stuk geschreven. dat de, dit jaar wel de grootste uitgeleider van NRC Handelsblad uh, uh, uh, van dit jaar is. Mm -hmm. dus, als, he, dus je zou met evenveel. Uh, kracht van argumenten zou je haar ontslag in het perspectief van kwaliteit kunnen zien. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, Want ik dat stuk was, uh, ja. was een stuk waarin werkelijk alle wetten van de journalistiek getreden zijn. Ik bedoel, één bron is geen bron, geen wederhoor. Ze is zonder open vizier het ziekenhuis ingekomen de slippen van haar man die bekend neurochirurg is. Het is een stuk waarin... Ja, dat is inderdaad allemaal duidelijk. Dan, dus dat is als, als, de, als NRC Handelsblad afscheid neemt van Jannetje Koenewijn, kunnen we dat interpreteren als verlies van kwaliteit? Dat durf ik niet te zeggen. En, nou ja, Zelfreinigend vermogen, denk je eerder aan? Dat weet ik niet. Hm. Ik wil daar dus geen stelling in nemen. Het ik, ik, nee. enige wat ik zeg is dat het twee bevlogen mensen zijn... die eh, allebei, daar ben ik van overtuigd, kwaliteit nastreven. Maar in een verschillende positie verkeren. En um, uh, uh, dat is... Uh, um, uh, uh, uh, uh, nou ja, die, die positie. Hè? Dan, dan, dan kom je dus bij uh, wat je net noemde Igeria. Sorry, nee. Ja, maar ik, ik, ik, ik doe mijn handen omhoog. Omdat we bijna aan het einde van de tijd ja. zijn in Geria de ja. investeringsmaatschappij komt. Ja, over ja. uh, uh, het ontstaan van een kwaliteitskant. En vooral toch ook over of die kan overleven. Het boek. Het succes van een kwaliteitskant. Van Pien van der Hoeve, hartelijk bedankt. Dankjewel. Dank je. Het voorgerecht. Je ziet echt uh, hardwerkende ondernemers onder de armoedegrens werken. Het hoofdgerecht. Eigenlijk wil je tot de dag daarvoor voorkomen dat je feiert gaat. Het nagerecht. We moeten de mensen die dat vak. Met hart en zielbeoefenen die in de steek. gaan. In de crisis krijgt de horeca het flink voor zijn kiezen. En vraagt iedereen zich af wat je moet doen om je zaak weer vol te krijgen. Je bent zo hard aan het werk. Je bent, uh, je bent er echt letterlijk van s ochtends vroeg tot diep in de nacht mee bezig. De pijn en de hoop in de serie Crisis Horeca. Deze week bij Caro Goedemorgen Nederland. Iedere werkdag tussen half tien en half elf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.